Zeven uur, Kees Groot, met het NOS-journaal. De Syrische president Assad heeft documenten naar de VN gestuurd... over zijn chemische wapens. De VN heeft dat bevestigd. In een interview met de Russische televisie zei Assad eerder vandaag... dat hij zal meewerken aan het plan om de wapens onder toezicht te stellen... en te laten ontmantelen. De stukken over het Syrische gifgas zijn ook gestuurd... naar de internationale organisatie voor een verbod op zulke wapens, zei Assad. Hij wil ook graag lid worden van die organisatie. Het kabinet wil het asielbeleid humaner maken... maar is niet van plan het regime te versoepelen... voor mensen die, niet, die buiten hun schuld niet terug kunnen. Dat bevestigen Haagse bronnen. Staatssecretaris Teven wil het opsluiten van uitgeprocedeerde asielzoekers... voortaan in het bestuursrecht regelen. En de meeste asielzoekers krijgen meer bewegingsvrijheid. De staatssecretaris wil ook gaan experimenteren... met een meldplicht in plaats van detentie.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 In België is opnieuw een verdachte aangehouden... van de grootschalige fraude met toeslagen in Nederland. Het is een man van 39 die inmiddels ook al is uitgeleverd aan Nederland. Hij wordt verdacht van fraude, valsheid in geschriften en witwassen. In totaal zitten er nu vier mensen vast in verband met de fraude. Ze zouden samen zeker 1500 valse aanvragen... bij de Belastingdienst hebben ingediend voor ruim 3 miljoen euro. De zaak staat ook wel bekend als de Bulgarenfraude, fraude omdat vooral Bulgaren op grote schaal bleken te frauderen... met toeslagen in Nederland. Het weer op de meeste plaatsen droog. Vannacht koelt het af tot ongeveer 10 graden. Morgen eerst wat zon, maar later bewolking en regen. Het wordt rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal. AWB verkeersinformatie nog 20 kilometer, dus de files lossen snel op. Ze staan nog wel vast op de A1 richting Amsterdam bij Naarden 6 kilometer. Op de A2 Utrecht en bos bij Evedingen 3. En verderop naar het zuiden toe voor Maastricht 3 kilometer. Ook 3 kilometer op de A6 Lelystad-Muiden voor de knoop uit Muidenberg. Vanuit Antwerpen naar Breda staat voor de grens 4 kilometer na een aanrijding. Op de A27 Utrecht richting Breda bij Lexmond nog 3.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 Onze gast is de eminens Jeun van het hedendaagse publieke debat... die graag verrassende diagnoses stelt over de staat van de natie... zoals in zijn nieuwe boek Oikofobie, de angst voor het eigene... waarin hij constateert dat de westerse elites een afkeer hebben van geborgenheid... en een ziekelijke behoefte aan vervreemding en ontworteling. Hier is Thierry Baudet. Uw presentator is Petra Postel. Goedenavond, welkom bij Kunststof van donderdag 12 september. Het cultuur- en mediaprogramma van de NTR. We zijn er vier keer per week. Van maandag tot en met donderdag op Radio 1. Komt u maar op met uw reacties. Ik weet zeker dat u vandaag gaat reageren. Want onze gast Thierry Baudet, welkom. Dank. Heeft altijd uitgesproken meningen. En daar gaan we het ook allemaal over hebben. Daar verheug ik me nu al op. Radiokunststof.nl is onze website. Daar is een gastenboek. Kom maar op met vragen en opmerkingen. Twitteren mag ook. Hashtag Radiokunsthof. Thierry, ik ga met jou praten over je nieuwe boek. De angst voor het eigene. Oikofobie heet dat. Het gaat over de westerse drang naar ontworteling. Een zorgwekkende ontwikkeling, vind jij. Uh, als we eventjes naar uh, het intieme thuis gaan. Hè? Jouw, jouw habitat. Schets dan eens hoe... Uh, close. Intiem. Mijn thuis is. Mijn oikos. Ja, um, ja nou, ik heb, ik heb geen televisie. Dus daarin wordt de buitenwereld al op een ernstige manier buitengesloten. Maar verder woon ik vrij klein in Amsterdam, in het centrum van Amsterdam. Met heel veel boeken en een vleugel. En dat is eigenlijk bijna alle ruimte. dan heb ik nog ergens een keuken en ik geloof ook ergens een bed. Maar dan heb je het als een beetje gehad. Woon jij daar en, geheel in je eentje? Ja, ik woon alleen. Ja. En is, voelt dat ook als oikos? Uh, ja, ik reis voor mijn huidige werk veel. Ik reis naar China, naar Brazilië, ver weg. En uh, elke keer inderdaad, als ik dan weer in Nederland kom in Amsterdam ben... dan, dan is dat een speciaal gevoel uh, dat, denk ik, thuiskomen heet. En dat ervaar je ook echt zo? Dat voel ik zo, ja. ja. Ho, je, hoe... Ik denk dat wij het allemaal kennen, dat gevoel van die ene stoel. Dat... dat uh... Een kleine schilderijtje dat daar hangt. We hebben daar herinneringen aan. Het heeft een bepaalde betekenis voor ons. Eigenlijk dat idee van die oikos, van het thuis. Dat, dat kennen we allemaal. En het is heel, maar toch is het ontzettend moeilijk. Ik beschrijf nu wat elementen aan mijn huis. En eigenlijk voel ik mezelf alweer enorm tekortschieten. Ik denk, ja, dat is mijn huis eigenlijk helemaal nee, maar je hebt niet. Intuït... Het is heel moeilijk om te beschrijven. Je hebt intuïtief geantwoord. En toen noemde je als eerste je boeken en je vleugel. Dus ja. blijkbaar is dat toch van wezenlijk belang voor jou. Dat, dat, dat is absoluut zo. En tegelijkertijd denk ik, ja, maar toch is dat het ook weer niet helemaal. Want als ik die boeken en die vleugel ergens anders... Het is ook het uitzicht, het is ook de geur uh, van de gracht in de zomer... als het water wat begint te rotten. Ik heb zomaar het vermoeden uh. dat je in een oud huis woont... Klopt. En dat je niet in een of de modernistisch uh, uh, ijburgachtige uh, los van een ja. wolkenkrabber uh, bent Hoewel, je moet zeggen, bij die wolkenkrabbers is het natuurlijk zo: die kijken dan altijd wel weer uit op mooie gebouwen. Terwijl ik kijk juist weer uit op die wolkenkrabbers. <laughs> ja. Dus het is, het is een beetje om het even wie het beter bekeken heeft. Ja, maar maar het je is hebt het verlangen is... qua, qua architectuur, toch echt een verlangen naar, naar een vorige eeuw. Hè? Ja, ik vind, nou ja, van vorige ik, ik denk dat. Uh, wat er gebeurd is in de, in de westerse cultuurgeschiedenis vanaf de jaren 1920. Dat is dat uh, gekozen is voor het radicaal breken met de traditie uh, en dat betekent dat de menselijke maat in de architectuur is verlaten en dat heeft denk ik dat is een vergissing geweest Het heeft lelijke gebouwen opgeleverd het heeft de steden lelijker gemaakt en dat ja dat, dat vind ik jammer ik probeer me te omringen met mooie dingen ja. is het zo als als ik jou conservatief noem dat jij daarmee akkoord gaat vind je dat zelf een, een prettig woord of uh... Nou, het is een, eigenlijk op zichzelf niet. Want uh, uh, het, is een, het is ook maar weer een label. Ik heb al gezegd, ik ben sociaal, liberaal, conservatief. Ik put uit alle grote politieke tradities uh, kennis. Socialisme, liberalisme en conservatisme. En ik denk niet dat het een het ander hoeft uit te sluiten. Dus... Uh, eh, om, om jezelf zo conservatief te noemen. Dat, dat is het meteen, oh, dan ben je dus niet iets anders. En dat is meteen ideologische strijd. Mm -hmm. Terwijl ik probeer eigenlijk zo volledig en zo open mogelijk naar de werkelijkheid te kijken. En daar bepaalde conclusies aan te verbinden. Ja. Zonder uh, ideologische vooringenomenheid. Dus ik zou mezelf niet per se conservatief noemen. Toen ik uh, vandaag jouw boek uh, uh, helemaal van, van kaf tot kaf heb gelezen. Daar ben ik dan wel gisteren al mee begonnen. Ik zag stukken terug die ik kende uit de krant. Maar nu ik ze allemaal zo op een rijtje zag, dacht ik... Het zou me niet verbazen als Giert Wilders je binnenkort belt. Als hij dat niet al gedaan heeft. Want er zitten heel veel denkbeelden in... die toch heel erg verwant zijn met die van de PVV. Oké. Okay. Heb je dat zelf ook eigenlijk door? Eh... Um... Nou, eh, op, op, op bepaalde terreinen is dat inderdaad zo. Heb een denk jij? Uh, bijvoorbeeld, mijn, ik, ik ben uh, in Nederland denk ik een beetje begonnen met die Europese Unie... echt heel fundamenteel te bekritiseren. Mm -hmm. En ik benadruk het belang eigenlijk van sociale cohesie. En dat zijn dingen, thema's waar de PVV ook sterk op inzet. Overigens uh, zie je die ook bij andere partijen terug. Recent natuurlijk ook weer Lodewijk Asscher... die over immigratie toch hele, uh, hele uh, ernstige bezwaren en, en heeft zorgen maakt. SP tevraag. heeft het van oudsher. Maar eigenlijk al als ja. de oudste anti-immigratiepartij van Nederland. Um, maar er zijn ook heel duidelijk punten waar ik weer heel erg uh, verschil uh, van de Pvv en uh, uh, een van de belangrijkste is daar, is denk ik, cultuurbeleid. Ik, uh, ik zie juist heel, heel duidelijk een rol voor de staat weggelegd... in het promoten van cultuur. Ja, ook internationaal, hè? daar pleit je ook voor. Ja, dus uh, ik denk dat een van de dingen die, die ik ook niet zo consistent vind... aan het beleid van, uh, van de PVV, dat is dat... als je pleit voor de nationale cultuur... dan zou je dat ook moeten uitdragen. Mm -hmm. Dus je moet veel meer het idee hebben, net als de Fransen... dat hebben met TV 5 dat overal te zien is. En uh, echt zo'n beetje zo'n cultuurpolitiek... Dat zou Nederland ook moeten doen. Terwijl we juist bijvoorbeeld de culturele instituten aan het sluiten zijn. In Parijs, waar ik deze zomer een tijdje was. Dat gaat sluiten, dat culturele instituut daar. Ja. In Rome, het culturele instituut, ja. heeft met bezuinigingen te maken. en zo. Ik denk dat je precies het tegenovergestelde moet doen. Dat je dat je nationale trots uit moet dragen... door in het buitenland heel zichtbaar te zijn. Ja, en ik, niet zo, misschien zozeer trots... want daar zit ook weer iets eenzijdigs in... Maar... De Nederlandse cultuur heeft heel veel interessante elementen. Mm -hmm. En ook uh, niet alleen maar cultuur in de zin van kunst... maar ook politieke cultuur. Ja. Uh, populisme bijvoorbeeld als thema. En uh, de hele geschiedenis met fortuin enzovoorts. Het is ontzettend interessant om dat met andere landen uh, te bespreken. Ja. En dat is misschien ook een bruggetje naar een ander thema... waar we het over zullen hebben vanavond. Maar ik ben dus tegen de EU, maar ik ben geen, niet anti-Europees. Ik zie mezelf bij uitstek als een Europeaan. Alleen ik denk dat de EU een pervertering van het Europese gedachtegoed behelst. Daar komen we zeker zo over te spreken. Daar gaan we het over hebben. We gaan het hebben over immigratie, immigratiestromen. En uh, we gaan het hebben over die modernisering. Althans, uh, uh, nee, eigenlijk meer over de, wat jij denk ik... de terreur van het modernisme noemt. Ja. We hadden het er net al over de architectuur... maar ook in de literatuur en de muziek. En ga zo maar door. Uh, daar gaan we het over hebben. Ik wil eerst nog even wat dingen uit de actualiteit met je doornemen... die eigenlijk naadloos bij jouw thema's aansluiten. Namelijk Klaas Knot president van de Nederlandse Bank heeft net een interview gegeven... aan de Duitse krant die Zuiddeutsche Zeitung vandaag. En hij zegt de eerste tekenen van financieel herstel in Europa zijn zichtbaar. En daarom is het voor de Europese Centrale Bank geen reden om in te grijpen. En is het risico dat landen bankroet gaan nu... Afgewend, het risico op ineenstorting van landen is weg. Ja, typisch een opmerking van iemand die op korte termijn denkt. Die technocratisch denkt, die dus te, te vaak, te lang in kleine kantoortjes heeft gezeten. En daardoor bijziend is geworden, zoals een, voor al onze politici eigenlijk geldt. Wat Klaas Klot niet begrijpt, en ik denk de meeste mensen die over de EU nadenken niet begrijpen. Dat is dat de EU op termijn onmogelijk kan werken. Omdat uh, de dingen die besloten zijn om centraal te regelen... niet alleen de munt, maar ook de open grenzen... en het gedeelde buitenlands beleid en de harmonisatie van de markt... zoveel centralisatie van bevoegdheden vereisen op termijn... onvermijdelijk, dat kan niet anders... Dat je een Europees volk nodig hebt om dat te dragen. Een heel ambtenarenapparaat. Nou, of Je, leger, je hebt een heel duidelijk. ambtenarenapparaat nodig, maar je hebt dus ook bijvoorbeeld collectivisering van het immigratiebeleid nodig. Dus Europa moet tot één immigratiebeleid gaan komen. Die, die, die munt die zal op termijn, ook al is het nu, op de, nu misschien even dat het economisch wat beter gaat, maar op termijn zal dat gaan vragen tot, om een bankunie... en op harmonis, tot harmonisatie van het faillissementrecht. Wat weer leidt tot een enorme verdere Europese van onze samenleving. De open grenzen dwingen ook tot een Europees Openbaar Ministerie... bijvoorbeeld, als je erover nadenkt. En tot harmonisatie van onze sociale stelsels. Dus je gaat en je moet en nog verder. Hè? Je zegt gewoon, je moet grenzen gaan bewaken. Je moet er met, met, met, met, met, uh, met mensen gaan staan. Je dus, moet... Ja, dus Als je dus, dus probeert om het uh, systematisch te doordenken... wat de consequenties allemaal zijn... van wat we nu aan het doen zijn in Brussel... dan kun je er niet omheen dat je vroeg of laat... In, bij een soort Verenigde Staten van Amerika uitkomt. En uh, daarvoor ontbreekt eenvoudig gedragvlak we verstaan elkaar niet we hebben tot ...totaal andere tradities. Frankrijk en Nederland hebben een totaal andere positie... ...in de internationale politiek, bijvoorbeeld. Eh, Frankrijk denkt niet te veel Amerika. Eh, Nederland denkt juist vaak heel erg eh, pro-Amerika. Terwijl als je dan kijkt vanuit Polen... ...Polen denkt nooit meer Rusland. Het kan dus nooit één buitenlands beleid worden. Dus we zijn eigenlijk begonnen gelooft, aan een experiment... ...dat nooit de... kan, nee, kan lukken. Je gelooft niet in één wording. Je gelooft niet dat we uiteindelijk naar elkaar toe groeien. Nee, en ik denk ook nog eens een keer... ...dat het de, juist de unieke kracht van Europa... Is dat we die eenheid niet hebben. Als je kijkt naar alle grote momenten in de Europese geschiedenis. De reformatie die kon alleen maar lukken. Omdat Luther van de ene Duitse staat naar de andere kon vluchten. De verlichting kon alleen maar lukken. Omdat Voltaire en Montesquieu hun boeken in Nederland konden publiceren. Terwijl die verboden waren in Frankrijk. De industriële revolutie die, had, die slaagde. Omdat er zoveel competitie was tussen al die kleine Europese landen. En de overzeese expansie. Dat was ook typisch een resultaat van de, de competitie van die Europese landen. Dus ik denk dat... De competitie tussen die landen is hartstikke goed. Dat is juist onze kracht en de kleinschaligheid, de decentralisatie van Europa. En als je kijkt naar een land als China, waar ik net ben geweest... dan zie je eigenlijk dat al die grote momenten van de Europese geschiedenis... daar nooit zijn ontstaan, nooit zijn geweest... precies omdat China altijd al centralistisch bestuurd werd. Maar dus we moeten juist toch onze kracht zo... zien in plaats van onze zwakte. Ja, maar die Europese Unie is natuurlijk niet voor niets ontstaan. Hè? Daar, is het, daar ligt een, de, een nogal de heftige Unie... geschiedenis aan. Nou nee, dat is, nou, dus de gedachte dat de Europese Unie voortkomt uit nationalisme... die is gewoon flauwekul. Er klopt gewoon helemaal niets van. Historisch bedoel Ja, historisch is gewoon hmm. echt onzin. Uh, Nazi Duitsland wilde Europa verenigen... Uh, Mussolini wilde een een, een nieuw. Romeins rijk ja, een Romeins Rijk Dus Dat waren geen nationalisten, dat waren geen mensen... die een nazistaat wilden, dat waren juist imperialisten. Die wilden iets heel anders... dan een nazistaat, namelijk die wilden een imperium. Wat, wat, wat, wat een definitie van een imperium is... een rijk dat allemaal verschillende volkeren omvat. En, en, en, en daar... een bepaald soort hiërarchisch systeem... Ja, van onder heeft. Nou, dat is dus gewoon heel anders... Dan wat, we, wat, dan, dan wat de nazistaat is. Dus dat is een verkeerde interpretatie van de geschiedenis. Ja, Thomas van der Dunk, collega van je... Hij is weliswaar cultuurhistoricus en publicist, maar goed, jullie begeven je op het, allebei in de academische het, wereld, ja. ja, en ook op hetzelfde terrein, qua denken ook. Uh, die zegt, de Europese Unie is juist opgericht als tegenkracht... tegen de, de verwoestende krachten van het nationalisme. Maar de Europese Unie gaat nu af en toe blijkbaar zo ver... dat het juist weer nationale krachten oproept. Baudet suggereert te veel alsof, het, alsof de nazistaten... als natuurlijke staten beschermd moeten worden. Maar dat zijn ook cons cons kunstmatige constructies... die soms met dwang zijn samengesteld. En dan komt hij met allemaal voorbeelden hè, over hoe Frankrijk is ontstaan. Ja, natuurlijk hè. heeft hij gelijk uh, Nederland is gelukkig binnen zijn eigen landschap... Hongaren zouden juist weer een groter land willen. De Vlamen en de Walen die, die zijn niet blij in één land. De Catalanen scheiden zich liever af. De Schotten zijn juist weer heel blij met Brussel. Tirol is dat ook. Ja. Want er wordt heel veel geregeld wat hun eigen, eigen regering anders veel te dominant zou zijn. Maar er lopen nu allemaal dingen door elkaar. Hè? Ja, dus maar het, ene, jij, het ene is de, de, de, de historische. Jij gaat terug op die geschiedenis. Hè? Nee, nou maar ik, kijk, ik denk dat het belangrijk is om de onzin die, waarmee wij geïndoctrineerd worden... om die door te prikken. Wat is de kern van die onzin Ook onzin is dat nationalisme... het denken dus in termen van natiestaten tot de Tweede Wereldoorlog zou hebben geleid. Dat is gewoon flauwekul. Het is gewoon helemaal niets van waar. En uh, nou ja, dat is belangrijk, denk ik, om dat recht te zetten. Maar waar komt de Europese Unie dan ook vandaan? De Europese Unie is ook helemaal niet bedacht... na de Tweede Wereldoorlog. De Europese Unie is bedacht in de loopgave van de Eerste Wereldoorlog. Mm. Toen kwamen denkers van alle kanten van het politieke spectrum... Uh, tot de conclusie dat uh, uh, de, zeg maar de, de, de 19e-eeuwse burgerdemocratie niet meer kon werken. En dat er rationele vormen van bestuur nodig waren. Dan heb je de communisten, de fascisten, de nationaalsocialisten en de technocraten. En de technocraten, dat zijn de mensen die aangevoerd werden door mensen als Alexander Koyeve en Jean Monnet en Robert Schuman. En die hebben uiteindelijk gewonnen. Maar... Hitler wilde ook een soort Europese Unie. Mussolini wilde ook een soort Europese Unie. Ze wilden eigenlijk allemaal dat idee van de burgerdemocratie ontstijgen... en naar zeg maar, centralistische, continentale bestuursvormen toe. Dus dat ten aanzien van het eerste deel van de vraag. Het tweede punt wat Thomas van der Dunk maakt... het is natuurlijk waar dat die nazistaten gevormd zijn... aan de hand van allerlei vreselijke bloedige conflicten. Ja. Dat is helemaal waar. En die geschiedenis die kunnen we niet ongedaan maken... Uh, die, maar die is nou eenmaal zo. Nee, maar jij pleit in je boek, want we, we zijn nu al helemaal afgedreven... van Klaas Knot en dat hij goed nieuws uh, kwam brengen. Jij pleit in je boek eigenlijk van... kom weer terug bij je eigen, bij je eigen nationale gevoel. Dat is toch je pleidooi? Nou, um, kijk, de aanval op de nazistaat, zoals die uitgevoerd wordt... Over de afgelopen decennia. Mm. die is natuurlijk ook een aanval. op de oikos. Op de zeg maar de geborgenheid. en het thuis en de. en het politieke eigendom. dat wij hadden. toen we nog een democratische rechtsstaat waren. als Nederland. En. Um, in Oikofobie, in mijn boek, uh, identificeer ik dus het enthousiasme voor het Europese project als een uiting van die fobie voor onze oikos. Ja, ja. dus we zijn eigenlijk steeds verder van onszelf aan het wegraken. Ja, en die, ik dat denk dus de dat het allemaal begonnen is in de, in, bij Verdun en bij de Somme en in de loopgraven waar de Europese beschaving echt zijn zelfvertrouwen heeft verloren. En het idee was we moeten radicaal breken met de traditie, de nationale tradities, maar ook de artistieke tradities. Maar ja, het is niet zo onschuldig als het nu nog lijkt: van we zijn dan een klein beetje van onze haard afgeraakt. Jij voorspelt dat dit een, een vrij desastreus gevolg kan hebben. Het doorzetten eigenlijk van die Europese Unie-gedachte en uiteindeloos daarin meegaan. Ja, wat omdat... is de consequentie daarvan? Nou, omdat je tegenreacties oproept. En uh, dat is, daar ben ik het denk ik ook met Thomas van der Dunk eens... Uh, dat je natuurlijk in allerlei landen nu in Europa... eigenlijk min of, min of meer intolerante nationalistische bewegingen ziet. Het mm. meest duidelijk zien we dat in Griekenland... waar een kwart van de bevolking uh, op de nazi-partij lijkt te gaan stemmen. Maar gewoon uit onvrede, dat kan je zo ook wel bedenken, toch? Uh, ja, maar Omdat... onvrede is toch een reëel... Uh... Natuurlijk, maar dat mee? krijgt altijd een ander gezicht, zou ik maar zeggen. Nou, ik denk dat als we toch één les zouden moeten leren uit... de. Weimar Republiek Duitsland. Dan is het dat een buitenlandse schuldenlast. Gecombineerd met een uitzichtloze crisis. En uh, een, een politieke onteigening. Want Griekenland is in feite politiek onteigend. Zoals Weimar Duitsland dat ook was. Na, mm -hmm. na de Eerste Wereldoorlog. Praktisch dat, dat Ja, maar het gaat ook om politieke onteigening. Dat wil dus zeggen dat je niet meer zelf mag bepalen wat je moet ja, doen. Ja, dat snap ik. Dat is buitenlandse machten bepalen wat voor wetten en wat voor regels je, uh, je moet houden. Dat leidt tot radicale keuzes onder de bevolking. Dat leidt tot woede. En, uh, maar jij Europese zegt Unie dus eigenlijk, je dat doen. het dan... Uh, door die inmenging en die bemoeienis van de Europese Unie... dat het daarmee compleet uit de hand kan lopen in bijvoorbeeld Griekenland? Inderdaad. Met echte uh, desastreuze gevolgen? Nou ja, ik, ik weet niet wat de gevolgen zijn. Maar ik, kijk, ik kan... Uh, waar niemand het mee oneens... Kan zijn, alleen degene die het niet begrijpt, is dat de Europese Unie. Dat is wel goed een... qua argumentatie leer dit? Ja, dat de Europese Unie een federale staat moet worden om te kunnen blijven functioneren. De vraag is dan, eigenlijk heel simpel: kan dat werken of niet? Als je de mening bent toegedaan dat het kan werken, nou dan gaat het gewoon goed, hè. Maar als je de mening bent toegedaan dat het niet kan werken, dan kun je maar twee. Uh, conclusies hebben, ofwel het wordt een geordende ontmanteling, vanuit de politieke top wordt besloten we gaan dit nu ontmantelen, zoals Tsjechoslowakije ontmanteld is in de jaren 1992, 1993, of het wordt op een of andere manier geforceerd vanuit het volk, op een ongeordende manier, waarbij, waarbij rellen uitbreken, en als je dat, ja, een beetje een zwart scenario, dus crisis, plus onvrede onder de bevolking, plus misschien nog etnische en religieuze conflicten in de buitenwijk van de grote steden, je hebt ongeveer alle ingrediënten voor een perfecte storm. En ik, ik kan niet in de toekomst kijken natuurlijk. Ja, maar, maar ik denk dat het reëel is om daar ons bezorgd over te maken. Ja, En daar kan zo'n zo bericht als van Klaas Knot over, over de banken en, en de euro enzovoort, kan daar niet uh, iets positiefs aan bijdragen. Er zijn ook heel veel uh, mensen die wel geloven in de Europese Unie. Uh, die jij eigenlijk voor, voor gek verklaart in je boek. Uh, want, want zeg je, je gelooft in iets wat helemaal niet uh, kan bestaan. Het is een veel te rooskleurig perspectief dat je dat je uiteindelijk toch tot een gezamenlijk idee en nou, ook een gezamenlijke handel zou kunnen komen. Natuurlijk vind ik dat. Alleen waar ik me vooral tegen richt in mijn boek, dat zijn de mensen die het tussenin concept verdedigen. Dat wil zeggen, de, de Europese Unie wordt nooit een staat. Maar tegelijkertijd zal het altijd meer zijn dan alleen maar een samenwerkingsverband tussen landen. Ja. Ja. Dat kan niet. Dat is een onmogelijkheid. Alleen. We krijgen natuurlijk elke dag in de media ingeprent dat dat wel zou kunnen. En alle mensen die autoriteit hebben, die beweren dat ook. Frans Bolkestein beweert dat en Paul Scheffer beweert dat. En alle mensen beweren dat dat kan. Maar dat kan helemaal niet. En um, dan kom je dus vroeg of laat tot de, tot de vraag... wat willen we? Willen we willen een Verenigde Staten van Amerika in Europa... Of willen we gewoon heel goed samenwerken... en allerlei dingen over handel met elkaar afspreken... en uh, dingen coördineren, maar toch soevereine landen blijven? Ja. En ja, dan ze... is het de vraag... Ja, dus ik zeg, dat ik met Guy Verhofstadt heb ik op zichzelf... helemaal geen meningsverschil. Mm -hmm. uh, Guy Verhofstadt en ik zijn het eigenlijk gewoon helemaal eens. Alleen, we hebben een andere inschatting van de empirische werkelijkheid. Hij denkt dat het mogelijk is om een euronatie te bouwen. En ik denk dat het niet mogelijk is. Mm. Maar verder. Ja, je, uh, je formuleert nu eigenlijk toch wel behoorlijk beschaafd uh, hoe je erover denkt. Maar in je boek uh, gebruik je ook wel... Um Rhetoriek of, of argumenten die ik ook goed van de straat ken, zou ik maar zeggen. Okay. Uh, zoals bijvoorbeeld, dan komen al die Bulgaren die komen onze baantjes inpikken... en die Roemenen zijn ook wel behoorlijk crimineel. Ik het zou zijn benieuwd die, zijn waar ja, dat in mijn boek staat... want die zin herken ik werkelijk absoluut nee, niet. Nee, maar je zegt wel... Ik zal het even precies zeggen, want anders kom ik ook een beetje in de problemen natuurlijk. Uh, uh, je zegt wel dat uh, Roemenen, Bulgaren en Turken... Uh, die, die spreek je nadrukkelijk aan als niet passend in uh, dit hele Europese Unie? Uh, ik denk dat je doelt op een uh, passage... waar ik uh, schrijf over de consequenties van de open grenzen. Ja. En dat uh, er sprake is van een glijdende schaal, denk ik... van de mate waarin er cultuurovereenkomsten zijn. Ja, maar nou ja, ja, goed, dat is toch wel netjes eigenlijk, ja. Nou ja, maar het is ook zo. Kijk, als je reist... Ik heb zoals ik gedaan heb met de trein van Budapest naar Istanbul... Um, dan zie je, en daarvoor ook vanuit Nederland naar Budapest... dan zie je gewoon heel geleidelijk aan een andere cultuur ontstaan. Ja. En dat is prima. Los van welk oordeel je ook maar zou kunnen hebben... over een andere cultuur. Ik ben zelf enorm... Ik ben een nationalist. Ik ben dol op landen. Ik vind Spanje leuk. Ik vind Roemenië leuk. Ik vind Bulgarije leuk. Ik vind Turkije geweldig. Alleen, er zijn ook heel grote verschillen. als je dat allemaal maar gaat mengen... Dan ontstaat frictie. Nee, en dat je, is het enige wat ik zeg. Je haalt de Amerikaanse socioloog Robert Putman aan en die zegt: hoe meer etnische verschillen, des te groter de neiging om elkaar te bedriegen. Hoe minder het vertrouwen. In leefgemeenschappen met meer etnische homogeniteit, eh, etnische homogeniteit, bedoel ik natuurlijk, blijkt het vertrouwen tussen de mensen juist hoog. Dus daarmee zeg je eigenlijk dat hele idee... Nou, ik zeg dat niet, dat zegt Robert Putnam. Nee, maar die, ja. haal, die haal je aan om je eigen argumenten uh, te ondersteunen. En daarmee nou, zeg je nee, eigenlijk mijn dat... argument is... Dit is trouwens een ander hoofdstuk, maar dat geeft niet uit, maakt niet uit. Maar um, het gaat erom... immigratie, of migratie eigenlijk, meer ja. in de algemene zin... leidt tot frictie. En Robert Putnam, een grote Amerikaanse socioloog... Hè, waar, die, die, die heeft daar allerlei onderzoek naar gedaan... en die constateert dat als je op een gegeven moment... een, een, een percentage van diversiteit hebt, om het zo maar eens even te noemen... 15, 20 procent van de bevolking komt uit een andere afkomst... die heeft een heel ander soort van ja. dynamiek ontstaat... dan leidt dat tot maatschappelijk wantrouwen. En ik eindig dat hoofdstuk met zeggen... het is niet gezegd dat dat ook permanent is. Hè. We kunnen natuurlijk op zoek naar manieren... daar pleit ik ook voor... om met al die verschillende culturen die hier in Nederland... Zijn, die ook Nederland op alle manieren verrijken toch proberen om iets te vinden... wat we gemeenschappelijk hebben met elkaar. Want als je dat niet hebt... ja, dan leef je eigenlijk langs elkaar heen... en dan wordt het een heel grimmig soort samenleving... Ja. waar veel wantrouwen bestaat. Maar hoe sta je dan... Het punt met in... die open grenzen is... maak me even sorry hoor... maar ja. het punt met de open grenzen is... dat je dus geen kans krijgt... om tot die nieuwe zeg maar nationale... Dat, ik noem dat multicultureel nationalisme... om dus een, een, een, een vorm van nationalisme te vinden... waar alle culturen in welkom zijn... dat je geen kans krijgt om dat te bouwen. Omdat er zo'n grote doorstroom is de hele tijd. Dus het is net als een beetje... Met de Titanic. De Titanic komt prima uh, een, een ijsschot aan en komt prima allerlei, allerlei uitdagingen trotseren. Maar als ineens al die schotten opengaan, dan wordt het te veel. En dat is een beetje het gevaar, denk ik, dat West-Europese landen op dit moment lopen. Want jij vindt dat die grenzen te veel open zijn? Ja, dat vind ik. We hebben 150.000 immigranten per jaar. Uh, dat is evenveel als alle inwoners van de stad Haarlem. Elk jaar komen die Nederland binnen. Uh, en ik vind dat niet alleen, ik bedoel, Lodewijk Asscher vindt dat ook. He, dus het is helemaal niet een, een enorm uh, uitgesproken standpunt of zo. Ik denk dat er uh, duidelijk problemen zijn met immigratie. Uh, Angela, en ja, Angela Merkel, ook, ook best wel iemand van gewicht, die, uh, die zegt, letterlijk. Uh, ook dat uh, die zegt uh, de, de multiculturele samenleving is eigenlijk failliet. Ja, is grandioos gescheitert, zegt zij. Zo zegt ze het. Prachtig. Ja. Prachtig Duits toch, hè? Ja, nou ja, kijk, dus om maar het inderdaad aan te geven... van allerlei kanten zie je dat de constatering gedaan wordt... maar de consequentie wordt niet aan verbonden. De consequentie moet zijn dat je niet onbeperkt open grenzen kunt hebben. Hoe, hoe stel jij het je wel voor? Nou ja, het Europa dat ik voor me zie... dat is dus een Europa zonder Europese Unie... maar met een vrijhandelszone waar ook Turkije direct bij kan... waarbij je geen vrij verkeer van personen hebt... maar wel een heel liberaal visumstelsel waar je met green cards kan werken, mensen op een hele makkelijke manier en zich weer elders reizen. kunnen reizen, maar ook bedrijven kunnen opzetten. Alleen niet zich permanent kunnen vestigen, niet uh, zomaar burgers kunnen worden en zomaar uh, voor altijd in Nederland kunnen blijven of waar dan ook. Dus dat je daar echt een onderscheid in maakt. En zoals Amerika dat bijvoorbeeld ook doet, je kan hier komen werken, iemand van harte welkom, ook een bijdrage leveren. Maar we houden ook controle over wie zich wel en niet hier kunnen vestigen. En we houden controle ook over criminaliteit, want wat je nu ziet is dat allerlei bendes de grens overglippen en dan weer moeilijk te vangen zijn. En daarom dat ook de open grens op termijn... een Europees Openbaar Ministerie zouden veronderstellen... wat natuurlijk weer onhaalbaar is... Eh, wat ook weer een reden is waarom die open grenzen nooit kunnen werken. Dus ik stel me een Europa voor wat open is en vrij. Waar mensen van harte welkom zijn. Maar waar je wel greep op houdt op de instroom. Ja, ondertussen komen er natuurlijk reacties binnen. Want als Thierry Baudet in de zaal is, dan zijn er reacties. Dat ben je wel gewend, hè? denk ik toch? Ja, en terwijl ik het eigenlijk jammer vind. want Ik, heb het, of nee, ik vind het niet jammer dat er reacties zijn. Maar ik heb het gevoel dat er vaak heel overspannen wordt gereageerd. Terwijl eh, wat ik zeg is volgens mij heel evident. Fabius die schrijft geen draagvlak voor verdere integratie volgens Baudet. Hoe wil hij dan de huidige welvaarts- en zijn welzijnspijl uh, behouden, ah, is zijn vraag. Ja. Nou, het is een grote misvatting dat de Europese Unie tot welvaart leidt. Mm -hmm. Dus. Uh, jij, de, jij zegt zelfs in je boek: van Uiteindelijk leidt het tot armoede, want we moeten die mensen allemaal een sociaal netwerk hebben. Uh, nou, dat, dat, dat is een element. Maar kijk, het, het, die euro. Die uh, dwingt tot één rentevoet voor alle landen die de euro hebben. Want een munt heeft één rentevoet namelijk door de centrale bank vastgesteld. Mm -hmm. En die rentevoet die wordt weer vastgesteld op basis van de conjunctuur. Uh, waarin het gebied verkeert. Als je hoge conjunctuur hebt, dan is het verstand, wordt het, af het algemeen verstandig gevonden... om een hoge rente te zetten. Als je laag conjunctuur hebt, om een lage rente te zetten. Maar op het moment dat de, uh, de conjunctuurcycli heel erg verschillend zijn... zoals in Europa het geval is... Spanje heeft een heel andere conjunctuurcyclus dan Nederland... dan heb je dus eigenlijk twee verschillende rentevoeten nodig... om die economie optimaal te kunnen dienen. En uh, uh, dat kan niet, omdat we één munt hebben. Dus je krijgt een beetje het probleem van one size fits none. Mm. Eén maat is eigenlijk voor niemand... Goed. En dat hebben we ook de afgelopen jaren gezien. Dus het zou in, in veel opzichten uh, eigenlijk veel beter voor Europa zijn... om verschillende munten te hebben. Dan kunnen die landen weer monet, vrij monetair ademen. Maar dit is niet een pleidooi voor het teruggaan naar de gulden? Jawel dus. Ik ben dus voor nationale munten. Ik ben tegen de euro en voor het terugkeer naar de gulden. Ja. Violet Falkenburg schrijft... Er is een heel eigenwijze man op de radio. Nou, dat is gewoon ook een mening. We gaan even naar verkeersinformatie. Staan er staan nog een paar files van best een drukke avondspits. Nu weer een ongeluk op de A1 Apeldoorn Amsterdam. Bij knopend Hoevelaak, 3 kilometer. Eerder op de avond was het mis bij Muiden. Daar is de weg weer vrij. Er staat nog een korte file nu. De A16 Antwerpen Breda. Een aanrijding op de Belgisch-Nederlandse grens. Het is goed voor 4 kilometer file. De rechterrijstok is daar dicht. Op de A27 Utrecht Breda. Nog langzaam rijden tussen knopend Everdingen en Lexmond. En een aanrijding bij Breda op de A58 Tilburg Breda. Voor knopend Galder 2 kilometer. NTR. Speciaal voor iedereen. Dit is het radioprogramma Kunststof. Kunst en cultuur en media behandelen wij vandaag met Thierry Baudet. Hij heeft een boek geschreven, De Angst voor het Eigene. Dat heet in het uh, mooi Oikofobie. Het is een buitengewoon prikkelend boek. Je kunt je opwinden, je kunt je geest scherpen, je kunt ervan genieten. Van genieten, ja. Nou, het is... Het is uh, ja, ja, je kan er ook van genieten. Bijvoorbeeld Hans van Riel die schrijft ons, een van onze luisteraars... Dit is een man met ideeën naar mijn hart. Los van het feit dat ik nu kijk naar mijn boeken... en mijn oude pleilvleugel... Dat is wel leuk, hè? Pleaal, uh, ja. ja. Spreken zijn ideeën over Europa mij zeer aan. Zoek je hart en sfeer in je huis en koester het. En dan is er weer Ja, dat is een mooie reactie. En iemand anders die schrijft zo te horen is dat boek van Baudet nog. Broerder dan het droomboek. En die refereert aan iets waar vandaag ook al de hele dag over gekletst wordt. Namelijk het gratis weggegeven droomboek... dat de koning ons allen heeft gegeven... en waar nu al 1 miljoen gratis exemplaren van in Nederlandse huishoudens zijn. Maar... Dat was Nog mee. niet in mijn huis? Nee. Nog niet in mijn oikos, maar uh, ik ga natuurlijk wel een keertje kijken. Ik ben wel benieuwd. Ja, wil je het zien? Wil je het lezen? Ah, ik ben wel het benieuwd. Boek van de koning. Goed. Uh, wij hadden het... Uh, wij hadden, het, uh, waar hadden we het eigenlijk ook? Nou, ja, we hadden het over je boek. En ik heb, ik heb hier ongelooflijke felle papier voor me... die ik geloof ik beter maar gewoon weg kan gooien. Uh, wat voor gevoel gaf het boekje? Wat was je algemene... Wat, wat, uh, hoe bleef je nou achter? Ja, zo deze? begon ik eigenlijk een klein beetje de uitzending... dat ik dacht, dit is eigenlijk een hele beschaafde manier... Om toch te zeggen dat we eigenlijk gewoon allemaal in ons eigen landje vrij nationalistisch warmpjes bij elkaar moeten blijven zitten. En ik ben dus zo'n, uh, laat ik zeggen dat riep soms wat weerstand bij me op. Maar dat, dat hoor ik vaak, maar dat zeg ik toch helemaal niet? Ik, ik, dat dat maar ja, vind ik zo dan, gek. Dat, ja, dat, maar dat heb ik niet van tevoren bedacht. Dus met dat gevoel ben ik er wel uitgekomen. Nee, maar, het is, Ligt maar, dat aan de boodschap? Ja, jij ja, bent denk ik een oicofoop. Dus jij, de, jij bent dus iemand die denkt. Als je, als je je huis verdedigt. Dan moet dat meteen uh, een soort van uh, de avonden van Gerard Reven achtige sfeer worden. <laughs> met spruitjes lucht en lucht. Nee. Je kan toch ook een heel open huis hebben. Waar mensen welkom zijn. En waar een zoete inval is. Exact. Ja, heel graag heel veel bulgaren ook uh, leren kennen ja nou ik ik, ik kan je van harte aanraden om een keer Er zijn een paar leuke tenten in sofia die ik je van harte kan aanraden het zijn heel interessante landen natuurlijk maar er zijn wel een aantal dingen ook, heel anders ik, dan je Ik ben ook niet ik ik, ik moet zeggen uh, die, die ik denk dat ik de meeste de meeste weerstand had tegen het feit dat jij uh, nogal nogal fanatiek uh, tekeer gaat vind ik tegen de islam. En dat je zegt... islam en democratie is gewoon een heel moeilijke verhouding. Uh, ja, verhaalde. want jij zou graag willen dat dat niet zo was. Ik zou graag willen dat dat niet zo was. En ik ja. heb zelfs het vermoeden dat het ook niet zo hoeft te zijn. En ik denk ook dat... Uh, jij kijkt me nu aan van God. Nee, nee, ja. Ik ga nu een collectief voor je Maar <laughs> het voor mij is hij, Nou, dat weet ik niet. Ik weet dat het christendom enkele eeuwen geleden... ook nog niet bepaald de meest democratische uh, uh, ja, maar uh, kijk, geloof dat, was. Dat is en dat de scheiding van kerk en staat... en dat hele verhaal ken ik wel... Ik snap dat wel. Maar wat klopt er dan niet aan? Het klopt niet aan dat je, dat je niet uh, er een paar even wat decennia overheen laat gaan, dan worden de dingen een beetje anders. Ik denk dat je daar naartoe groeit. Maar ik zeg ook nadrukkelijk, dus ik heb een hoofdstuk voor de luisteraars. Misschien we gaan een hoofdstuk over de islam en, en, en in hoeverre islam en christendom hetzelfde zijn. En ik constateer dat er op dit moment een aantal theologische obstakels bestaan in de islam, die de islam uh, onverenigbaar maken met de democratie. Ja, en dan zeg je: maar dan ik kun je het een beetje buiten de deur houden. Nee, nee, ik, nou, nee ik, dat is niet waar. Ik besluit het hoofdstuk te zeggen. Uh, het is heel goed mogelijk dat dat over tijd verandert. Maar dat kan pas veranderen als we daar kunnen beginnen met dat openlijk te benoemen. Als we daar open over kunnen praten. Mm -hmm. maar ik ben erg voor de open discussie. Nou ja, dat, dus dat, was het hele, dat, dat is het delen hele wij. punt van dat hoofdstuk. Het gaat, het gaat over het, het vrije debat. En het, het, het uh, algemene stellingen mogen innemen over de islam. En uh, je kunt volgens mij... Uh, en het centrale probleem he, dat ik heb met de islam is sharia-recht. Mm -hmm. Dat toch voor verreweg de meesten... zo niet alle uh, moslims als een... Uh, een, een wenselijk en een, en een uh, aanprijzenswaardig rechtssysteem wordt gezien. En uh, nou uh, dat is volgens mij een probleem... op het moment dat je ook een seculiere rechtsorde hebt. En dat maakt de islam, voor zover de islam verbonden is met sharia... heel moeilijk te verenigen met de democratie. Ja, dus, dat dat is alles wat ik zeg. En ik nodig iedereen uit om, uh, met name uh, natuurlijk ook gewoon moslims... om op hervormingen aan te sturen, dat is volgens mij ontzettend belangrijk. En er zijn belangrijk. heel veel zijn hervormde hervormden. Nou, fantastisch, dat, nodig ik, dat, dat juich ik toe, vind ik geweldig. Want, want ik ga natuurlijk ook helemaal niet voor sharia uh, zitten pleiten. En dat is ook helemaal niet waar mijn haren van rechtop gaan staan. Ik heb dan het idee dat je heel nadrukkelijk... Uh, dat Oikos weer zo uh, afschermt. Alsof dat een oplossing is. Terwijl ik dan denk. Ja, maar dat, waarom, doe ik, dat wacht, begrijp ik niet. Dat, dat je. Dat ik erin... even. Oh, sorry. Uh, waarom je niet uh, probeert de oplossing te zoeken. in het feit dat we namelijk nu toch al met elkaar allemaal gaan mengen. en, en verenigen. Dus, dus, dus moeten we daar wat positiever en optimistischer naar kijken. En ja, proberen maar, de, de, grenzen, de, de grenzen te slechten. Maar het hoofdstuk daarna uh, gaat over Nazrin Jar. Ja, uh, die een gouden die kalf acteur, heeft gewonnen. En die, die zegt: Ik ben een moslim en ik ben een Nederlander en ik, en ik, ik behoor hier. Ja. Uh, en uh, daarover zeg ik, kijk, zo moet het. Ik was dus, het helemaal met je eens. Uh, ja, zie je wel. Dus uh, <lacht> misschien dat je erg aanslaat op dingen die, waar je dan van schrikt... terwijl je het vervolg van de redenering hebt. Ja. Uh, ik denk dat het heel belangrijk is om problemen te kunnen benoemen... en tegelijkertijd de mensen die hier zijn van harte welkom te heten... En, eh, en ook op zoek te gaan naar wat ik noem multicultureel nationalisme. Dus met alle verschillen, alle diversiteit die er is... toch proberen om iets te vinden waarin we samen... en wat ik dus bijvoorbeeld Maxime Verhagen en Geert Wilders verwijt... is dat zij niet de volgende dag, nadat Nasrin Djar die gouden kalf won... en die schitterende toespraak had waar hij zei... wees maar bang, ik ben hier dat zij niet naar hem toe zijn gegaan. En hebben gezegd, maar we bedoelen helemaal niet angst voor jou. Je bent juist een geweldig geslaagd voorbeeld, Nasrin Jar, van hoe het moet. Uh, je moet een rolvoorbeeld voorbeeld zijn. Voor en uiteindelijk de zeg je, eigenlijk is dat het jammer dat het nog speciaal benoemd moet worden dat deze jongen met deze achtergrond uh, dat, dat dat deze jongen met deze achtergrond te maken heeft nou ja ik vind het ja inderdaad kijk uh, uh, natuurlijk waar je vandaan komt speelt een rol maar uiteindelijk is het belangrijk dat je hier wortel schiet denk ik en ga ook op zoek naar waar je hier je plek kan vinden en ons thuis kan open zijn voor heel veel mensen alleen uh, nog even terug te komen op dat punt van de islam. Uh, er is wel een probleem met de islam. En het, wat ik denk dat belangrijk is, dat we dat kunnen benoemen. Zonder dat meteen uh, zo van, ja, uh, kan je allemaal niet zeggen, generaliseren. En uh, in Staphorst wonen ook een paar radicalo's. Het is toch een soort ontwijken van de discussie, denk ik. ontwijken mm -hmm. van het probleem. Nee, maar ik, ik ben het met je eens dat die discussie wel gevoerd moet worden. hoor. Dus daar, daar, en ik vind mm. ook dat je daar heel veel in mag zeggen. Dus ja. ik ben ook niet voor dat je de hele tijd maar met een pleister op de mond zit en uh, van alles niet mag. Een eindeloze een, een, een, een cordon uh, om je heen hebt om, om, omdat je anders gevaar loopt... of omdat je anders afgeschoten wordt. En je voorbeeld uh, over de zaak tegen Geert Wilders is natuurlijk gewoon een sterk punt. Daar zijn we het allemaal over eens. Alleen er zit wel iets in, in jouw redenering wat, wat heel erg leidt naar toch een soort... Dat voel ik zo. Dat ervaar ik zo als ik dat lees. Ja. Een soort superieure nationale uh, nationaal gevoel. En okay. dat, maar dat... ik vind dat je er nog niet zo goed in slaagt... om dat gevoel ook te staven met passages of argumenten uit nou, mijn ik boek. Ik heb net bijvoorbeeld gewoon iets genoemd... wat gewoon letterlijk in je boek staat. Namelijk democratie en islam gaat niet samen. Nee, dat, dat staat ga je... niet letterlijk in mijn boek. in mijn boek staat voor zover uh, de islam... Uh, uh, uh, uh, uh, verbonden is met sharia-recht... is het onverenigbaar met de democratische rechtsstaat. Ja, nou, dat zeg ik. Ik heb de zin niet bij de hand. Laten we daar niet eindeloos over door blijven twisten. Uh, het is prikkelend in ieder geval je boek. Daar zijn we het over eens. Uitdagend. <g Genreld> uh, hoe, hoe is dat eigenlijk voor jou? Je hebt een tijdje een column gehad in het NRC Handelsblad. Ja, klopt. Daar werd veel op gereageerd, vaak op gereageerd. Ja. En het was eigenlijk maar een hele korte periode dat je deed. Ten eerste, waarom doe je dat nu niet meer? Waarom schrijf je die column? Omdat niet? ik uh, nieuw werk ben gaan doen aan de Universiteit Tilburg... waarvoor ik veel reis. Uh, ik ben net in China en in Brazilië geweest. Over twee weken ga ik een maand naar de Verenigde Staten. Ik ben bezig een groot, weer een groot nieuw boek te schrijven... over continentale federaties. Dus eigenlijk zoiets mm. als wat er in Europa gebeurt... maar dan in andere continenten en kijken hoe dat functioneert. Continenten dat functioneert. waar heel veel aan de hand is, hè, natuurlijk. Ja, ja enorm spannend, enorm dynamisch... Enorm Demografische ontwikkeling, technologische ontwikkelingen. Heel boeiend vind ik dat. En um, dat is dus één, dat het gewoon niet zo goed te combineren is met de Nederlandse politiek volgen en zo. En het tweede is dat ik um, de vorm van de column... Uh, dat ik ook wel het gevoel had van: ik, ik ben eigenlijk nu. ik heb meer zin om een wat langer uh, gedachten te ontwikkelen. Uh, en eventjes weer. Dat is de gewoon... filosoof in jou. Ja, of de wetenschapper misschien. Of, of ook misschien wel. Iemand... Ik, ik, ik zelf vind ook de meeste columnisten eigenlijk zichzelf heel erg herhalen. Mm -hmm. Ik vind een column moet je niet te lang doen. Zo'n Hofland, die, die al wat is het, 92 jaar of zo die column schrijft. Dan denk je, ja, we, we weten het nu wel. Oké, okay, maar jij schrijft dan uh, elke. Jij schreef elke twee weken een column en je werd uh, tot conservatief wonderkind uitgeroepen door Vrij Nederland. Ja. Uh, er werd heel erg gereageerd. Op, op dat wat je schreef. Het maakte ontzettend veel los. Dus eigenlijk krijg je gedaan wat je wilde. Namelijk het debat opstoken, op uh, de mensen aan het denken zetten. Nou, dat is één van de dingen die ik wil. Maar ik wil ook nog alle andere dingen in mijn leven. Maar vond je het wel weer genoeg? Ja, ik vond het wel weer mooi. Ik dacht, nou, ik heb het anderhalf jaar gedaan. Ik heb een bepaalde uh, visie neergezet. De thema's waar ik op dat moment mee bezig was, heb ik uh, laten zien... Ik ga nu weer een wat, wat groter boek schrijven. Wat, wat, wat nieuwe dingen uh, in me opzuigen. En, uh, hoe, vond je, nou, hoe vond je dat, zonger, dat er zo goed. stevig op gereageerd werd? Op dat wat jij schreef eigenlijk? Nou, ik Voelde dat, je dat, je dat is ook een beetje wat ik nu merk in dit gesprek. Dat het is, ik heb het gevoel dat ik dus bij jou ook heel veel onderbuik tegenkom. Hè? Heel veel soort van ja, het gevoel dat mijn natie idee heel erg gesloten is. En dan vraag ik ja, waar bedoel je dan eigenlijk op? En dan kom je toch eigenlijk niet echt ergens uit en dat is ook heel, heel veel reacties. Uh, het debat in de krant wordt eigenlijk gevoerd aan de hand van het stroomman, uh, de stroommandroginginering. Mm -hmm. Dus wat je de hele tijd is, Doe je in het boek ook uit? Zet je die ook? Uh, uit, la, laat ik die zien. Ja, dus ja. Baudet zegt dat en dan komt er een samenvatting van iets dat ik gezegd zou hebben... en dat wordt dan vervolgens afgezeken of afgeserveerd. Maar dat heb ik dan helemaal niet gezegd. Mm -hmm. En de krantenlezers hebben dan vaak niet meer de, de krant van vorige week liggen... en niet opzoeken of zo. En dan denken ze, oh, heeft hij dat gezegd? Oh, dat is wel heel erg dan als hij dat gezegd heeft. En zo gaat het rollen. Ja. ja, dus je hebt eigenlijk niet zo... het is eigenlijk niet zo inhoudelijk allemaal. Dus daarmee en, zeg je eigenlijk... ik voel me niet op waarde schat-streep onbegrepen. Nou, ik, ik noem veel verschillende elementen hè, van waarom ik dacht na anderhalf jaar. Dacht ik, nou, het is wel een ja, nee, maar ik, ik sluit ook niet uit van. dat ik niet ook weer over een jaar of zo weer een column ga schrijven. Maar, maar, maar op een bepaalde manier voelde je je wel onbegrepen. Dus begrijp ik uit dat laatste argument wat je net. Uh, nou, nee, ik constateer alleen dat van de, van de reacties die geplaatst werden. Ik mm. heb natuurlijk ook lang niet alle reacties gezien, er was een selectie gemaakt. dat ik vaak vond dat het niet zo'n inhoudelijk debat ja. was. Dus. Ik heb, ik, maak, ik heb veel losgemaakt, dat valt te constateren. Um, maar ik vraag me af in hoeverre mensen nou eigenlijk lezen wat ik daadwerkelijk betoog. Of dat ze toch reageren op een soort van gevoel dat ze erbij krijgen. Zonder dat ze eigenlijk stap voor stap de argumentatie volgen. Is en, er en dan wel iemand die. Ja, dat begrijp ik. Dus blijkbaar vind je dat in dit gesprek ook. Maar is er dan wel iemand die. Uh... Ben je wel eens tegengekomen dat iemand dat wel heeft gedaan, stap voor stap? En, uh, de, uh, of is dit eigenlijk altijd aan de hand? Nou, ik heb... In, in mijn leven uh, vaak hele interessante gesprekken met mensen ja, gehad. Ja, ja. Daar heb je geen zorgen oh, over te maken. Gelukkig. Maar ik, ik reageerde nu even op het publieke debat zoals ja. het in de kranten gevoerd wordt. En dat vind ik vaak... dan vind ik het vaak vliegen afvangen. En uh, stromandrogeneringen. Waarbij mensen jou op een hele vilijne of onoprechte manier samenvatten. En daar dan een beetje verontwaardigd op gaan reageren. Uh, uh, zo van, uh, nou is het toch erg wat Baudet zegt, dit en dat. En dan denk ik, ja maar dat heb ik helemaal niet zo maar gezegd. Ik en dan ja. Ik, ik, je dwingt mij nu toch altijd het enige verdediging. Ja. Voel je voelt je je aangevallen? Nou, ik denk dan wel, maar dit is, voor dit gesprek geldt dat helemaal niet. Want nou, ik, ik heb ga... nu de kans om, ik heb rustig de kans om je ja. toe te lichten. Dus dat vind ik ook We heel leuk. We hebben een uur en ik ga er helemaal open maar het ging, En ik, ik vind dacht je dat ook ging... een hele leuke jongen met, met bijzonder Ik vind woord. jou ook een hele leuke vrouw. Nou... Maar heb ik had het even vanavond? over. Ja. vorig jaar, dus in de krant, de columns. En in de algemene zin denk ik dat dit geldt voor het publieke debat. En ja. nu heb ik de rust tot de kans om nu, dit toe te lichten. En hè, dat vind ik fijn. Met Twitter en met, met alle. Dat hele publieke uh, domein is natuurlijk ook enigszins vervuild. In dit debat wordt altijd een beetje op zo'n manier gevoerd de laatste tijd. Ja, dat is natuurlijk ook waar. Is... Ja. Maar wat ik wel eens mis um, in Amerika... is dat uh, zo... daar heb je een, een, een, een, een... onder bepaalde mensen ook hoor... Het is natuurlijk allemaal heel erg uh, selectief... maar daar heb je een, een bepaalde traditie... van boekrecensies schrijven of debatteren... waarbij je dan uh, uh, bijvoorbeeld een, een, een linkse commentator... die een rechtsboek recenseert ja. of andersom... gewoon heel erg welwillend proberen... om iemand echt zijn standpunt... zo goed mogelijk te verwoorden. Dus echt de advocaat worden van je tegenstander. Ja. En vervolgens een aantal op een aantal punten aan te geven waar jij dan een andere afslag neemt. En die welwillendheid, die, die, echt die poging om iemand echt te begrijpen... en dan, uh, nou ja, wel of niet mee, die mis ik soms in Nederland. Ik heb het gevoel dat het, dat het toch wel een beetje is van uh, met opgetrokken neus soms... en op een flauwe manier iemand afserveren. Ja. Ik ben zelf eigenlijk helemaal niet zo... Ik ben eigenlijk over het algemeen heel goed behandeld, vind ik, hoor. Maar uh, die cultuur heerst een beetje in mm -hmm. Nederland. En het is een beetje kluitjesgedrag. Van, okay, wij horen daarbij, ander groepje, ander clubje. Uh, en dat vind ik wel eens jammer. Dan denk ik, ja, ik, ik, ik ga weer even een, lekker een groot boek schrijven. En over een paar jaar meld ik me wel weer. Dat ja. was even mijn houding. Ja, want, want die man die ik al eerder uh, citeerde... je collega Tom, uh, Thomas van der Dunk die, die zei... ja, sinds hij niet meer in NSC staat, horen we eigenlijk niks meer van hem. Dus, dus je was... Uh, volgens hem wel een heel prettige aanwezigheid uh, door die stukken die je in de krant publiceert. Ja, nou ja, nu ligt er weer een boek. En nu ligt er weer het een is, boek. Dat uh, was dan ja, van nog Dunkel wij, gerust. Wij, wij moeten hier <laughs> gewoon mee, mee leven, bedoel je. Uh, nu, nu spreid je je vleugels een beetje uit, nou niet eens een beetje, je spreidt je vleugels uit naar het buitenland. Uh, heeft dat daar eigenlijk ook mee te maken, een beetje? Waarmee? Met het feit dat je dat Nederlandse uh, publieke, debat. Uh, publieke debat eventjes uh, links wil laten liggen. Nou, laten ik, ik, ik ben eigenlijk altijd heel erg uh, geïnteresseerd geweest in wat er in, in, in de wereld om mij heen gebeurt. Uh, en ik heb, ik heb Nederland altijd als een onderdeel van Europa gezien. Europese cultuur en Europese beschaving. Niet van de EU, hè, maar wel van Europa. Uh, en Europa natuurlijk wel als onderdeel in een krachtenveld. Dus ik, ik, ik was gewoon heel erg benieuwd om te gaan lezen over die landen en te gaan kijken. En toen ik deze kans kreeg aan de Universiteit Tilburg om dit te gaan doen... Ja. Toen, toen heb ik dit heel veel plezier aangenomen, omdat ik er gewoon benieuwd naar ben. Ja, en je gaat ook een reis door Amerika maken, of dat heb je al gedaan? Dat ga ik maken. Over Wie... twee weken vertrek ik. En wat is, wat is het idee daarachter? Het uh, is een Amerikaanse uh, denktank die transatlantische betrekkingen wil bevorderen, de German Marshall Fund. En die nodigt elk jaar één, uit elk Europees land één Europeaan uit die zij als European leader betitelen, dat is een titel waar waar, waar wij ons dan meteen weet je, maar dat zo doen ze dat en die krijgen een soort van leadership reis. Mm -hmm. En ik ga naar allerlei plekken in Amerika waar je niet zo snel zou komen. Ik ga bijvoorbeeld naar de plekken waar in 1876 de Indiaan Sitting Bull gestreden heeft tegen de Yankees in oh. Montana. Helemaal in het noorden, noordwesten van Amerika. En ik ga naar Miami en, enzovoort. En eerdere mensen die deze reis hebben gekregen, bijvoorbeeld Femke Halsema en Samira Abels en uh, uh, ook journalisten. Uh, dus het is een heel divers uh, gezelschap van ook Juri Albrecht, directeur van de Bali heeft ja. hem een keer gedaan, deze reis. Dus er zijn allerlei mensen die nu in Nederland uh, ook met, uh, met politiek en maatschappij bezig zijn. Weet je, dat, ja. Ja, dus dat is een beetje het, uh, het netwerk waar je aan ja, moet denken. En ik ben ook heel benieuwd welke andere Europeanen zijn uitgenodigd. Iemand uit Frankrijk, iemand Spanje. En ik verwacht dat het een hele. Uh, een boeiende reis gaat worden waar ik ook weer over kan schrijven in mijn boek. En want dat is de bedoeling uiteindelijk dat het ook. Ja, ja maar oplevert. ik ben dus nu bezig met een, met een boek waar ik nog 2,5 jaar de tijd voor heb. Uh, over die grote continentstaten. Dus de Verenigde Staten, ja. Brazilië, India en misschien ook China. Ik weet nog niet zeker of ik dat erbij ga betrekken. omdat China zo'n ander systeem is dan. dan en totaal niet democratisch. En ik denk dat India, Brazilië en de Verenigde Staten. wat anders meer op elkaar lijken. Uh -huh. En dan kijk je naar de ontwikkelingen daar, omdat daar juist heel veel aan de hand is. Ja, en ook hoe, hoe het nou eigenlijk werkt om op zo'n grote schaal een politieke, politiek systeem te hebben. Ja. Waarvan, ik heb dus gezegd, ik heb met veel bombarie betoogd dat het in Europa niet kan. Dat nou, is natuurlijk een interessante vervolgvraag. Waarom kan het dan elders wel? Ja. En misschien dus dus zou ik afkijken. Kunnen, zo, zo, zo, dat, zou het zou het kunnen, kunnen dat ik zeg: Nou, er zijn echt verschillen. Waardoor mm het -hmm. daar wel lukt en bij ons niet. Het zou ook kunnen zijn dat ik zeg: Nee, daar lukt het eigenlijk ook niet. Hier, hier spreekt heel erg de filosoof die iets gaat onderzoeken. Hè? Dus die, die ja, maar ik onderwerp... ben dan van negen tot vijf. ben ik gewoon wetenschapper. Hè? Dus ik, <laughs> en daarna <laughs> doe ik al die dingen die. Uh, ga je zoals dit soort radioprogramma's. <laughs> <laughs> maar ik, ik, ik, ik, ik, ben gewoon, ik zie mezelf als academicus. En ik, en ik ambieer ook in hoofdzaken een academische carrière. Dat hey, is gewoon. Ik wil het dan. De laatste minuten toch nog even aan dat modernisme in de architectuur besteden. Okay. Want dat was ook wel een dingetje waar ik aan bleef haken. Het zal dan ook wel weer heel narrow-minded van me zijn. Maar jij, jij schetst toch een wereld waarin het modernisme heel veel kapot heeft gemaakt. Ja, moment, hè? klopt. In het begin van de uitzending waren we daar ook al. Je beschreef hoe je op de grachten woont. Hoe, dat beschrijf je in je boek ook. Prachtige wereld van de Amsterdamse grachten. Beschermd ja. uh, cultuur. En dat mag uh, allemaal niet meer. Maar... Dat mag allemaal niet meer. Wat nu gebouwd wordt, is allemaal glas op staal en geen gevels en hoogbouw. En... De menselijke maat is weg. Ja, en ornamenten, tradities. Uh, het, is allemaal, uh, het moet allemaal nieuw en het moet allemaal uh, anoniem. En dat vind ik heel erg jammer. Ik denk dat. We, dat, dat kijk, natuurlijk kan moderne architectuur kan, kan mooie dingen opleveren, kan bijzondere dingen opleveren. Maar wat het niet kan, is geborgenheid bieden. En uh, dat is volgens mij wat architectuur in hoofdzaak zou moeten doen. Um, en dus moderne architectuur is parasitair maar citeert op een bepaald thuisgevoel... dat door de traditionele architectuur nog wordt geboden. Mm. En op een gegeven moment wordt dat zoveel, wordt het zo groot... dat hele grote delen van onze steden die geborgenheid niet meer uh, bieden... omdat daar vooral of alleen maar moderne architectuur staat. en dat, dat, dat vind ik verkeerd. Ja, maar toen dacht ik... ik volgens mij zie ik juist een ontzettende oprukken... oprukken van het traditionalisme in, in de architectuur. Want, want je ziet de boerderetten en je ziet die hele woonwijk in Helmond... die opgebouwd mm. is, die helemaal weer... Aan een menselijke maat. Het zijn jaren dertig woningen. Met, met, met donkerrode bakstenen. en, ja. en uh, Die, die Roedeverdeling in, roede in de ramen. Ja, waar uh, je we ziet kunt, Sjoerd Soeters. We... -Sjoerd -Sjoerd die hele ja. grachtigool naar gaat bouwen. En toch ook weer probeert de menselijke maat terug te... Geven door eigenlijk allemaal individuele ja, dus je ziet huisjes te krijgen. Ik weet dat ik niet de enige ben die dit probleem constateert, dat is mooi. Maar het probleem waar we nu uit zijn gekomen. dat is dat er, er is zoveel kapot gemaakt. en er is, er is zo'n discontinuïteit in de traditie. dat we weer helemaal moeten, een manier moeten vinden. om. Uh, toch hedendaags traditionalistisch te bouwen. En veel van de dingen die nu, die nu gebeurt... die vind ik dan toch een beetje kitschig. Mm -hmm. Een beetje pastiche. Een beetje... kitsch antwoord op het modernisme. Ja, eh, dus, het, dus we hebben eigenlijk een soort van. we hebben twee uitersten. En wat, wat uh, de, de, het genie van zeg maar, de grote westerse traditie altijd is geweest. dat geldt trouwens ook voor de muziek. dat is om een of andere manier de populaire. Uh, de folklore, de populaire kunst. Uh, een soort gewicht te geven. en een soort diepte te geven mm -hmm. in een hogere vertaling. Ik je begrijp bij de het wel. Iedereen ik... van Brahms ja. en ook bij de architectuur. Maar het lijkt net alsof jij denkt van er is een wereld tot het modernisme. Dan komt dat modernisme. Dat geldt trouwens in jouw pleidooi. Ja, we hebben nog maar anderhalve minuut. Ja, de dus Europese Unie is ook een uitdrukking van modernisme in mijn pleidooi. Inderdaad. Ja, ja, ja. En, en, en, en ook atonale muziek. Ja, en uh, klopt. Ga, ga zo maar door. En uh, hele moderne, strakke schilderijen waarop niks gebeurt. Behalve drie strepen die met elkaar communiceren. Daar ja. heb je ook geen donder nee, aan. Klopt. En dat zeg je dan, dat is echt bam, een breuk in de geschiedenis. Ja. En het een is altijd een antwoord op het ander. Eerste Wereldoorlog. Dat is, dat, dit het zijn komt uit, alle, uit alle... de Eerste Wereldoorlog. Okay. Daar hebben we ons ik zelf vergaven nodig hebben. We redden het niet, hè? Deze man redt het niet in één uur. Goed, ga, heb je iets voor je tegel? Oh jee. Ja. oh jee. Dit is voor de luisteraars. Ik weet, we moeten een tegel uh, um, schrijven. En het lukt mij maar niet om een tegeltje wijsheid. Ja, is er niet een luisteraar die een suggestie kan doen? Er was uh, nee, dat is echt een slap verhaal. Oh, okay. Sorry, hoor, je okay. moet okay. echt even zelf met iets komen. Dit is een man die zoveel praatjes heeft en die kan wel één regel verzinnen voor op zijn tegen. Oké. Okay. Echt, we hebben. Ik doe niet voor minder. Je hebt nog vijftig seconden. Ik kan even zeggen dat twee dingen zo meteen komt. Dat onze luisteraars ontzettend reageren op deze uitzending. Vanzelfsprekend. Dat vinden we leuk. Kan niet allemaal meer uh, voorlezen. Thierry, kun je wat charmanter worden? Wat geestiger? Schrijft Emiel van Brakel. Oh... Uh, Oikofilie is de nieuwe avant-garde. Kijk, daar valt nog eens een beetje over na te denken. Thierry Baudet was mijn gast. Dank voor de angst voor het eigene, oikofobie. Prikkelend boek, had ik al gezegd. Uitgeverij Prometheus. Zo, ik denk dat we eens even een glaasje Pouillier. Mega laten schenken. Domme assistent. Chauffeur staat al voor, maar goed. Twee dingen zometeen, na acht uur. Dank je wel voor je komst. Echt Dank, meneer Baudet. Dit was aflevering 2693. Jawel, 2693. Oikofobie in de vertrouwde boekhandel bij u in de buurt. Wij zijn er overigens maandag weer. Ik wens u alvast een prettig weekend. En tot dan. Radio 1. Nee. Kenstof. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen.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 Dit is Radio 1.